Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Palestijnse nieuwsuit WAFA meldt dat zeker 15 Palestijnen zijn omgekomen... bij een Israëlische luchtaanval op Centraal Gaza. Israëlische vliegtuigen zouden bij zonsopkomst drie keer het vuur hebben geopend op een huis... en een schuurtje bij de ingang van een vluchtelingenkamp. Alle slachtoffers zouden burgers zijn en er zijn ook tientallen gewonden. Israël heeft een evacuatieorder gegeven voor een vluchtelingenkamp in de buurt... ...en ook voor andere delen van Centraal Gaza. Volgens Israël schiet Hamas daar vandaan raketten af. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws schrijft dat Dave de K. heeft bekend... ...dat hij het jongetje Dean heeft gedood. De Belg zou het jongetje van Vier in 2022 in zijn auto hebben doodgeslagen... ...en hij heeft het lichaam daarna achtergelaten op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. De K was bevriend met de moeder van Dean en paste op het jongetje samen met zijn vriendin. Toen de K ruzie kreeg met haar, nam hij Dean mee in de auto. Ergens tijdens de rit zou de K door het lint zijn gegaan, maar hij weet niet meer waarom. In Turkije zijn door bosbranden zeker 16 huizen verwoest. De branden vlak vlakbij de stad Ismeer. Honderden mensen uit omliggende plaatsen zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond donderdag en verspreidde zich snel door de harde wind. Daardoor konden er ook geen blusvliegtuigen over het gebied vliegen. Brandweerkorpsen en het leger zijn ingezet om de branden in Turkije te bestrijden. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel is vannacht een man van 34 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een 24-jarige verdachte is opgepakt en zit vast. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bewoners van het AZC. Volgens Omroep Brabant was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie. Dan het weer. Het is droog met een afwisseling van zon en wolken. Er staat weinig wind. Het is ongeveer 24 graden. Vannacht in het zuidoosten regen. En morgen opnieuw zon en wolken. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht. Door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch.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 In deze aflevering spreken wij met Chris, Chris Schotales, Jarenlang en nog steeds de huisfotograaf van het circuit. Die boeiende verhalen heeft te vertellen over hoe het zo gekomen is. En het tweede deel van onze podcast vertelt Gerardo. Bekend van het VVV over het ontstaan van de Amsterdamse waterleidingduinen. Ook heel boeiend, want Gerardo is ook gids daar en weet daar dus alles van. Veel plezier.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 Uh, u bent uh, inmiddels alweer uh, vrij lang de huisfotograaf van het circuit. Klopt. Maar wat ik altijd wil weten van onze gasten is hoe is dat zo gekomen? Want fotografie dat is in eerste instantie een hobby, maar het is voor u zeg maar gewoon de boterham. Maar hoe is dat in het begin ontstaan? Ja zeg maar Jut trouwens hoor. Ik, ik ben vorige week 50 geworden, maar ik voel me al zo oud, maar dat voel ik niet intern. Maar ik ben al 50 dus. Maar ik kom al sinds uh, als, als klein een jongetje van jaren 4, 5, 6. Uh, kom ik al in Want Ik ben van oorsprong Fries, maar mijn ouders gingen altijd uh, naar het huis van mijn oom en tante, die de Sofia wegwoonde. Echt in de jaren 70. En mijn vader nam me mee naar het circuit. Uh, wat doet uw vader met zijn zoon naar de races kijken, naar de V1 toe? Wat had uw vader met, met de autoraces dan? Niks, die ging gewoon met zijn zoon iets leuks. gezellig uit? Van, ja, ja, gewoon van we, zijn drie weken op, we gingen al drie weken naar Zandvoort in de flat in de Sofiaweg. En ja. uh, nou, mijn vader mee naar de races. Dat was meestal tijdens de Grand Prix in eind augustus. Dus uh, zodoende heb ik echt, uh, ik heb nog de oude zeswiel zien rijden. Dus in uh, 76, 77, 78, dat soort jaren ben ik allemaal geweest. Wij bleven uh, tot dat ik een jaar of 13, 14 was op vakantie gaan in Zandvoort. Daarna gingen we niet meer naar Zandvoort, wel af en toe, maar niet meer die hele drie weken. Maar ik bleef in Zandvoort komen, want ik ging daar bij mijn oom en tante logeren. En dan ging ik een weekendje naar het circuit. Dus dan ging ik een, een paasweekend of een Pinksterweekend of met de Grand Prix. Uh, ging ik daar bij mijn oom en tante logeren. En uh, ja, dus... had je die tijd ook altijd een camera bij je? Ik, mijn vader drukte me, in, toen ik klein was, al en een camera in mijn handen. En toen ik alleen ging, had ik altijd een camera bij me. Schoot ik één rolletje vol en uh, ja, die drukte ik af. En dan als met paas had ik wat geschoten, met, met pinkster kwam ik dan bij die andere weer, weer op de paddock bij de coureurs en ik liet een keer wat foto's zien. Er dus zei een coureur, oh die wil ik kopen van je. Wat kost dat? Ik denk nou, wat kost dat een uh, gulden? Uh, nou, Bedacht je te plek, hè? Ik denk, ja, gulden. <laughs> ja, ik, ja, nou, ik denk, weet je wat, volg hier? vraag ik twee gulden. En als ik dan wat kook, dan kan ik een extra rolletje kopen. Ja. En dat was toen ik, toen ik 15 was, toen verkocht ik mijn eerste foto van een gulder. Had u zelf ontwikkeld in de Doka? Nee, die had ik gewoon bij de fotograaf weggebracht. Nee, dat, uh, ik deed wel doka uh, zwart wit foto's. Nee, dit waren kleurfoto's, dus gewoon heel simpel. 10 bij 15. Ja. Ik heb, voor, ik heb voor, een, een foto van een, een Toyota Starlet Cup rijder heb ik voor een gulden verkocht. En toen dacht ik van, hey, dat is leuk, dat kan ik ook nog een beetje geld verdienen met deze hobby. Maar ze hadden er nu, als je nu kijkt naar die foto's die je toen gemaakt heeft, zealde daar nu achteraf? een soort van historische foto's bij, van mensen die later heel beroemd zijn geworden? Nou, ik, ik merk wel dat ik vroeger heel veel deed, en dat, dat verkocht ook mijn beste achter, want in de jaren daarna ben ik het meer gaan doen. Echt alleen puur die auto's of fotograferen, dus auto's in actie. En wat ik zelf leuk vind, om nu terug te kijken de negatieve foto's die je niet destijds, die je toen niet heel leuk vond, maar waar je echt meer mensen ziet, waar je echt wat, de, wat bredere shot, waar je inderdaad echt ja, de omgeving ziet, wat daar zie je. Ik bedoel, die foto's van alleen auto's op de baan met een stuk afstand eronder. Dat is allemaal heel veel het van hetzelfde natuurlijk. En nu vind ik het leuk om terug te kijken. Uh, dan denk ik, oh ja, dat is ook wel leuk. Dus ik heb, ik heb laatst heel veel negatieve ingescand en dan kom je allemaal dingen tegen. Met, oh ja, dat zijn leuke foto's. En dan. Uh, ja, dan ga je ook het bekijken en dat zijn dan niet secte racefoto's, maar echte foto's waar je wat breder uh, ziet hoe, hoe het circuit eruit ziet, hoe de mensen eruit zien, hoe de, de tijdsgeest meer die, mm. op die foto's zien, want het is toch alweer uh, 30 jaar geleden, wat is dat uh, lang geleden? 20, ja. 40 jaar geleden zelfs, 35 jaar geleden. Ja, klopt ja, en, ja, be, en mensen die toen, uh, die je hebt zien rijden die nu bekend zijn. Ik heb de laatste Grand Prix, ik heb, ik heb een foto met, met, met, met Lauda Prost en Senna van de laatste Grand Prix. Dat vind ik voor mezelf een hele mooie foto. Is... Alle drie te samen? Alle, door de bocht. Want ik heb de laatste Grand Prix, heb ik om mijn veertien in de bocht gezien. Eigenlijk was vorig jaar, zou de cirkel rond zijn. Want ik heb mijn laatste Grand Prix op Zandvoort gezien toen ik 14 was. En vorig jaar zou op 3 mei mijn zoon, die toen ook 14 was, zijn eerste Grand Prix op Zandvoort zien. Is niet gelukt. Helaas. Hij heeft wel vriendinigde Hij, heeft wel, hij komt, gaat heel vaak mee naar de, naar de races. Ja. En ook, hij heeft het fotograferen en auto's is leuk. Hoe komt dat toch? Geen idee. Kunnen we kunnen over het gokken, hè? Ja. ja, ja nee. U had een foto van drie grootheden op, op één foto. Ja. Dat is toch wel vrij bijzonder, of niet? Ja, nou, ja, ze reden toen bij elkaar. dus het was toen, maar Dat ik die foto heb, vond ik, vond ik heel leuk, maar ik schoot. Nu met digitaal schiet je honderden, zo dus niet duizend ja, foto's. En, en toen moest je met twee, drie rolletjes van zes net opname doen. Maar dus je, je heel selectief in het beeld zin, wat je wilde vastleggen? In, in, in wat je fotografeerde. Ja. Maar had u wel een mooi shot in ieder geval. Dat, ik had een mooi shot, ja. ja. En toen Hubert u... dat was ook zijn laatste race dat jaar af. Die heeft het jaar ook nog voor, op dus, ja, Dat soort dingen zijn leuk. En, uh, ja, voor, ik, iedereen in de jaren in daarna, de, in de Grand Prix-loze jaren, de afgelopen 35 jaar, zullen ook heel veel grootheden hebben, hebben daar als in lagere klassen gereden. Ja. Ik, weet, ik weet dat ik, volgens mij was dat een jaar of... Ik heb een laatste foto kwam op bij Facebook. Uh, een test van de Formule 3 en de Formule Renault dat Sebastian Vettel en Hamilton uh, respectievelijk Formule 1 3 en Formule Renault uh, daar aan het testen waren. Ja, ik laat een ja, jaren later zien en later in het kijken. Ja, en, en ja die rijden die strijden nu tegen ja, dus maar, maar die foto's zijn toch wel bijzonder. De, de mensen zelf, zoals Hamilton, die vindt dat leuk om te hebben of? Geen idee. Heeft het nooit gevraagd of aangeboden? Nee, want des Nee, nee, nee. Wat zijn de eerste foto's van iemand die op dat moment niet bekend was. Ja, maar er zijn al meer foto's gemaakt. Maar ik bedoel, voor mezelf zijn die foto's leuk. Bedoel, er zijn ook heel veel foto's van, van die Lewis Hamilton. is, is nu gevolgd al vanaf dat hij zeven achter aan het kart was. Zijn er foto's, maar dit is leuk omdat het op het circuit is. Ja? ja. En toen u daar zo bezig was op het circuit, toen kwam ik op een goede dag Erik Wijs tegen. Ja, Erik kende ik uh, omdat ik op een gegeven moment dus alleen in die weekenden afging. Uh, kwam Erik tegen en er waren nog twee vrienden. Stefan Wouters die woonde ook in Zandvoort, vlakbij Erik en, en, en Dirk van Vuren. Dat is een andere, die, die kende Erik ook al. En die, die kwamen we op Zandvoort gewoon foto's maken en verkochten foto's. En, en Het was echt zo van, we, we, we maakten een setje foto's. En dan gingen we naar de race na, gingen we bij de rijders langs van hé, uh, hey, wil je dit kopen voor, uh, voor vijf gulden of tien gulden? Hangt het af hoe grote foto's waren. Het, en, het bedrag was wel wat meer geworden dan? Het, het bedrag de eerste, was wel wat meer geworden. En op een gegeven moment, uh, en, en Erik werd een vriend. En op een gegeven moment uh, logeerde ik in die race weer niet alleen bij mijn en tante, maar ook logeerde ik bij Erik gewoon. En dan ging ik op vrijdagmiddag ging ik vanuit Friesland met de trein en met de team tour ging ik naar Zandvoort en zonder weer terug. En dan verkochten we foto's. En, uh, en Erik is op een gegeven moment natuurlijk uh, het weg ingeslagen. Die ging meer op het skiwerk, omdat ik in Zandvoort woonde. Ik, ik, ik woon fysiek heel ver weg. Dus maar, en zo is Erik op een gegeven moment het fotograferen wat laten liggen. Is natuurlijk binnen het circuit uh, heel groot geworden en ik ben blij fotograferen. fotograferen. Dat en, was een aardig zakcentje toen u jong was? Dat was toen, ik heb nooit een ander bijbaantje gehad. Nee, maar u die foto's verkopen, dat leverde een aardig? Dat leverde, ja, dat leverde een aardig zak, want ik, ik heb mijn studie, op een gegeven moment, ik woonde in Friesland en ik ging nu zegt, ieder weekend bijna op en neer, of naar Zandvoort, of we gingen met die vrienden, met, met, met Erik, Dirk en Steven, gingen we naar, naar Zolder of naar Spanen, buitenlandse weekenden. En ik uh, was in Groningen, toen ik nog in Friesland woonde, begonnen met de HTS. En het was toen op een gegeven moment, echt ieder weekend zat ik hier, ik kan beter hier mijn studie studie afmaken. Jou. Ik kan beter hier mijn studie gaan afmaken. Dus ik heb gekeken en ik reed de racecursus, ik ging dus ook een beetje racen. En uh, Tim Cornel reed ook die racecursus en die zei, kom bij mij wonen, ik heb een studentenhuis in Haarlem, kom bij mij, gaan ga bij mij wonen. Ik zei, nou ik wil wel mijn studie afmaken, ik wilde de HTS, ik deed de HTS in Groningen, ik wilde ik per se afmaken. De overgang van jaar uh, twee naar drie sloot aan van Groningen op Alkmaar, want het had te maken met, met, met stageplekken en zo, dus nou, dat sloot goed aan. Dus toen ben ik in 1995 uh, verhuisd, naar, naar, eerst naar Haarlem, heb ik anderhalf jaar met Tim Cornel in een studentenhuis gewoond. Hm. Uh, en ik heb de studie afgemaakt, dat had ik mezelf wel voorgehouden. Dat is gelukt. Dat is gelukt, dat wilde ik op mezelf voorhouden. Maar, nou. heeft, heeft maar, maar, even... maar, maar, maar de fotografie was vooral zo erg een, hard, een bijbaan geworden dat ik... ...daarvan uh, ja, redelijk rond kon komen in de zin van als bijbaantje. Dus maar heeft u nog iets met uw opleiding gedaan? Dat nee. blijft u zeggen, Gert. Dat mag je zijn. Oh ja. Sorry. Ik heb, uh, heb jij nog iets nee, met uw opleiding? Nee, nee, nee. Ik heb, toen ik was afgestudeerd... Uh, ...heb ik een baan aangeboden gekregen bij VG-motoren. Die waren toen tuning uh, van motoren van de Sierra Cup. Maar ik, ja, fotografie was zo, al zo'n grote tak van mijn leven geworden. Ik ga het een jaar proberen. Als ik na een jaar echt helemaal faal als fotograaf om er rond te komen, dan, ga ik, dan is, kan ik het alsnog met mijn studie iets oppakken. Maar dat, was in, dat, was in, dat is nu ook al 95 cent. Dat is, inderdaad al, uh, dat is toch wat heel veel mensen willen, van je, je, je vak maken. Ja, klopt, klopt. Ik zeg allemaal, ja, ik, ik, wil, ik ga het een jaar volhouden. Kijk wat lukt. En nou, tot op de dag van vandaag lukt het nog steeds. En het gaat, het gaat op en neer. Maar dat is nog een eigen bedrijf. En, en zelfs ondernemer, het gaat op en neer. En nu is het ja. lastiger dan de voorgaande jaren. Maar, ja. maar wat maakt u nou beter dan de gemiddelde fotograaf? Welke nou, skills je, moet je hebben? Per se beter, weet ik niet. Maar nou ja, je kunt er van even. Ja, ik kan van leven. Ja, ja, het ja, niet heel veel mensen zijn. Wat ik wel eens hoor, je gewoon je afspraken nakomen. Als je, als je iemand zegt, kun je foto's maken. Ik hoor ook al foto's van, van klanten ja we hebben die foto maar maar ja, die neemt een week lang zijn telefoon niet op of, of als hij zegt dat hij morgen de foto's levert en dan levert ze niet, dan hebben we, zitten wij we, op. Je moet gewoon je afspraken netjes nakomen. Maar je hebt ook een, een gevoel voor het juiste moment die knop indrukken. Dat is om, één. En dat, ook, maar ook inderdaad gewoon, ja, toch, je foto's verkoop, een Beetje ondernemen, gewoon een beetje de foto's be te ja. pluggen bij klanten. En we je en gaat met... er eigenlijk wel, best wel overheen wat Gert probeert aan te geven. Dat, dat vind ik ook. Je maakt kwalitatief hele goede, mooie foto's. Dat is wel een Ja, die je Ik vind het zo moeilijk om dat ze op mezelf te zeggen dat ik goede foto's maak. Oké, okay, daarom maakt. zeg ik het nog ja, even. Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar natuurlijk. Je, maakt een maar, nee, nee, mooie maar, mooie je moet een hele ook mooie op, foto's. Nee, maar anders vragen je ook niet eens huisfotograaf. En ik heb wat gezien. Het zijn inderdaad... het gaat om de split second dat je timing Ja, en dat is ook alles... een kwestie van, denk ik, toch jaren, jarenlange ervaring. Nou, je, want, je bent al zo begonnen, want na een jaar kon je het al zo, dames, dat je ervan kon nou, even toen, toen was het dan toch allemaal bijbaan, dus toen had ik al echt, ik schoot echt heel veel rolletjes vol in die weekenden en ja. op het moment dat ik klaar was met mijn studie, toen had ik al een redelijke basis opgebouwd, want toen werkte ik ook al af en toe voor bladen en kranten en niet alleen de coureurs, dus toen had ik al een basis. Die, nou, als ik die kan verbreden en het voordeel is dat als je geen eens studie hebt of geen andere baan, dan kun je natuurlijk zeven dagen even. in de week kun je beschikbaar zijn voor klanten. En normaal waar je normaal nog nee moet verkopen, als iemand zegt, kun je dins zorg om negen uur klaar zijn om foto's te maken? Dan zeg je, nee, ik heb een studie of nee, ik heb een gewone ja. baan. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat je van alleen fotograferen van uh, circuit en raceauto's, dat je daar niet helemaal van kunt bestaan. Nou, in het beginjaren had ik echt heel weinig andere dingen. Ik, ik zeg al dat nu vroeger was het inderdaad 90, 10, 80, 20 80% auto's en autosport en 20% alle andere dingen. Dat is ze zeker nu al half misschien wel de andere kant doorgeslagen. Dat, dat zou ik nou op, precies moeten nakijken. Wat zijn die andere dingen dan? Ik doe nu heel veel uh, woningenfotografie hier in Zandvoort. voor, wat voor Woningen voor, voor, voor de makelaar. Oké. Okay. Ik doe heel veel uh, jubileumfeesten voor uh, een groot Nederlands bedrijf. Dat ligt nu ook even stil, maar normaal gesproken <laughs> doe ik dat ook. Dus een iedereen... jaartje pauze in. Ja, ja. Voor een heel er zijn grote... geen feesten meer. Voor een grote multinational. Hmm. Dus daar werken heel veel mensen. Als die 25 of 40 jaar in dienst zijn, krijgen ze een feestje met een fotograaf. Nou, dat mag ik dan zijn, dat doe ik nu eens in de acht jaar. En wat verder tot tafel komt, ik, uh, ik moet af en toe voor, voor een bedrijf wat, wat overzichtsfoto's maken van de, van, de, van de Nederlandse havens. Uh, ik heb wel eens, uh, maar je ik, vertelde het in een helikopter. in een ja, helikopter moet ik de... inderdaad uh, in Amsterdam of Rotterdam foto's maken van de, van, de, van de havens. En dan vlieg ik wel eens over Zandvoort heen, dus dat is weer een leuke bijkomstigheid. En dan ga ik foto's maken? Ja, je, je de, van Ja, ja. Of, of van dorp, ik ja. heb ook wel eens een foto's ja, gehad ja, in de krant van, uh, die ik in het dorp maakte. En, maar ja. dat, het is heel divers gelukkig, dus, maar inderdaad alleen autosport is nu uh, best wel lastig. Maar uh, ja, wat ik zeg, het is 50-50, 50% autosport, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50% andere dingen. Maar ik kan nou, me dat je vooral je netwerk hebt opgebouwd. Mijn, mijn netwerk heb ik opgebouwd, want inderdaad, in de jaren toen ik in 1995 begon, heel veel mensen die toen ook rond die tijd begonnen en nu nog in de, in de werkzaam zijn, als je ergens beginnen. Ja, Bel het christma, want ze weten wat ze aan me hebben, hoe ik werk. Betrouwbaar wat je Betrouwbaar, net Betrouwbaar, ja. Dat je je afspraken nakomt. Ja. Ik bedoel, als, ik, als ik iemand mij... Uh, het is bij mij ook heel vaak, uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als iemand een klus uh, aanbiedt en een, week later, een paar dagen later komt iemand anders met een grote klus, dan probeer ik het wel te regelen nee. dat het uh, samen kan. Maar ja, in principe wie het eerst komt, wie het eerst Malten, maar zo. Nou, ik denk toch dat het voornamelijk de kwaliteit van de foto's is die uh, ja. dat uh, veroorzaakt. Nee, maar goed, dat, dat denk ik dan, want uh, soms kun je best een dagje langer wachten als de foto's maar goed zijn. Ja, nee, maar ga je ook naar het buitenland toe of doe je het alleen in Nederland? Nee, ik, ik, ik heb heel vaak in het buitenland gezeten, ik, ik heb uh, uh, Europese toewaren series gefotografeerd. Uh, volg je die Formule 1 bijvoorbeeld, dat hele sfeer Nee, ik volg het nu op tv. Ik ben er een aantal ja. keer ook geweest. Want we hebben een aantal Nederlandse, twee Nederlandse fotografen, Frits van Heldik en Peter van Egmond. Ja. En ik ben voor Frits van Heldik in de tijd, dat hij uh, die heeft een, rond de eeuwwisseling is in een blad begonnen. Uh, en daar ben ik een aantal keer voor, voor hem uh, naar de Formule 1 geweest. Dus ik, ik heb ook het privilege mogen meemaken om echt langs de kant van de baan te staan bij de Formule 1. Want die organisatie zal waarschijnlijk ook zijn eigen huisfotograaf hebben. Ja, daar lopen meer, als je daar een keer in zit, je, ben, je komt bij de Formule 1 niet zomaar, dan ben je vaak nee. of echt voor een blad uitgezonden of, of voor, voor een persbureau, of voor, voor een fabrikant of voor, voor een team. Dus is heel moeilijk om ertussen te komen. Nou is het ook redelijk een zwaar beroep. en De, de enige Nederlandse fotograaf die het nu nog doet, ja, het is 23 weekenden per jaar en een weekendje Australië is geen drie dagen, dat is gewoon een hele week weg. En ik heb af en toe buitenlandse weekenden, dat vind ik een paar aantal keer per jaar, vind ik, vind ik heerlijk en ik vind het voor de rest heerlijk om hier te werken. En, en een beetje in Europa, België, Engeland, dat het allemaal aanrijdbaar is. Een dus, uh, beetje dichter bij huis, want je bent op een gegeven moment ook in, in Zandvoort gaan wonen. in je studietijd Ik, ik, ik, ik, was nu, na, na, ik ben in Harlem begonnen, maar ik had al van, ik wil ooit in Zandvoort wonen. Ja. En na twee jaar kwam er een uh, na twee jaar Haarlem anderhalf jaar twee jaar Haarlem uh, kwam er via een bevriend iemand uh, die zei maar joh wil je Antikraak in Zandvoort wonen en we hebben een woning uh, <laughs> en dat is in de uh, de bij de Eustraat, dat komt het grote witte huis ja. uh, daar heb ik drie kwart jaar Antikraak gezeten tot het weg moest en toen is mijn uh, zwerftochter door Zandvoort een beetje begonnen toen ben ik via een, een zomerwoningje van uh, uh, John Epker in, in Zuid <tie> naar een, een woningje in Noord. En toen met mijn vriendin hebben we mijn eerste huis gekocht in, uh, in uh, Van Alphenstraat tegenover het daar is ingang, we, Ja. Daar hebben we tien jaar gewoond en echt als ik de gedijnen op deed, zag ik mijn werkplek liggen. Dat, dat, dat, Dichter bij Connit. Dichter bij dicht. Nee, nee. dat was het de huis van het Scuie, vanaf de ingang, dus daar hebben we tien jaar gewoond. En toen kwamen de kinderen, Op in ieder geval één, mijn zoon werd toen geboren die wilde toch wel iets met een tuintje hebben. Nou, toen zijn we nu in de Max-Eustraat -E nog steeds dichtbij? Het circuit, alles. Boel. Blijf, blijf dichtbij in Zandvoort, hè? Al, alles in Zandvoort dichtbij. Dus Waar goed. je ook bent in Zandvoort, het circuit hoor je ook. Nee, over. daarom. Heerlijk, heerlijk. Laatst was het weer echt, je ook een heel lang het geluid moeten missen. En vanwege corona. Laatst waren er weer testen daar. en denk ik, oh lekker, dan hoor je dat geluid ja, weer. Dan, ja. ja, heerlijk. En u heeft twee kinderen, of je hebt twee kinderen? Twee kinderen, ja. Tien en vijftien. En die zitten alle twee in de fotografie? <laughs> nou, mijn zoon is, die is nu vijftien. Die, die, die, die gaat al mee aan mijn hand sinds hij twee, drie is. Nou, als ik wie. Met zijn en eigen en foto's stel. Ook met mijn spullen, maar ook, hij, ook met zijn eigen kleine cameraatje. En dat deed hij al toen niet. 2, 3 jaar oud was en toen ik met ouder was, dan kreeg hij mijn oude camera's om zijn nek en die is ook al mee geweest naar het buitenland, naar race en, en mijn dochter vindt het ook heel leuk. Uh, cool. die, die vindt het ook leuk door de met duim te lopen en te fotograferen de, de beesten en de herten en alles. En maar mijn zoon, die zie ik nu wel, die, die neem ik echt mee op, op klussen, waar, waar echt betaalde klussen, neem ik ook al mee om als, reserve, als, ja, als tweede fotograaf een beetje bij te springen. Dat is toch wel grappig. Dan kun je, hoef je niet af te vragen hoe dat komt, want er zit een vader achter die die passie heeft overgebracht. Ja. Dat horen we vaker. Nou, mijn foto's. vader had niet zozeer de passie, van, die vond fotografie leuk, maar ja, het is mijn beroep. En mijn zoon, die, die, die is echt opgeroepen, in die kamer. Die kan wel ja. blind bedienen en die, die draait nergens zijn hand voor hem. Die gaat je dus ook opvolgen. Uh, ja, die, die, die springen er ons heen en weer van, van die wil ook dj worden als hij heeft een dj-set thuis. Die, die, die wil ook uh, droompiloot van een race-droompiloot, maar fotograferen vindt hij ook, ook veel, filmen vindt hij leuk. Dat vindt hij allemaal leuk. Het heeft een hele ja. brede interesse. DJ op het circuit zo meteen. Dat zou hij <laughs> ook heel leuk vinden. Dat zou hij ook heel leuk vinden. Waar kunnen we de foto's van je bewonderen? Uh, Hoe kunnen we die zien? Ja, uh, via het circuit, daar, bij evenementen komen er heel vaak uh, op social media uh, fotoboeken van het circuit voorbij. Maar heb, je, heb je geen website? Ik heb een beeldbank inderdaad, waar ja. ook heel veel van mijn werk op staat. Het is meer klantgericht, wat mensen daar kunnen downloaden. Maar daar kun je ook gewoon op kijken inderdaad, wat ik allemaal geschoten heb. En daarnaast, uh, ik lever ook naar ja, een Zandse krant, maar van de Zandse krant tot het telegraafcerkel, maar alles wat ertussen zit, ja. persbureaus. en. Uh, uh, daar, dus worden ja. de meeste foto's van jou nog gebruikt voor, uh, voor in printbladen en dergelijke? Of heb, zie je, sociale media is natuurlijk enorm uh, Sociale uh, belangrijk. media wordt, is tegenwoordig veel belangrijker. Uh, dat kan je heel snel wat, wat klanten, wat foto's zodat zij uh, via hun kanalen foto's kunnen, oh. kunnen laten zien aan hun klant. Dus dat, dat is wel... Dat betekent heel, het ook voor jou dat je dan nog kortere deadlines hebt, omdat het dan nog sneller online ja, moet ja, in plaats ja. van in een ja, print? Ja, want in, uh, de eeuwwisseling was ook kant het kantelpunt van analoog naar digitaal. En uh, toen was het van: Ik was klaar met het uh, fotograferen op zondagavond. Dan ging ik naar de fotograaf in de en dan liep de foto ontwikkelen, afdrukken. Ja. En er zat er iemand klaar op het square met, met 150 enveloppen. Die werden de foto's bijgestoken. Die werden er nog om 9 uur in Haarlem op de bus gedaan. Ze dus hebben maandagochtend de, de, de, de bladen en de kranten, in ieder geval in uh, de Huis- en Huisbladen, en, een persbrief hadden met een foto. Die konden ze meenemen. En uh, ja. Tegenwoordig druk op de knop en iedereen en in de wereld zit. Tegenwoordig ziet het... maak je een foto en druk je inderdaad op de knop en dan is het weg. Is, het weg. is dat nog wel leuk? Ik bedoel, is dat, dat, dat gevoel van echt een foto die ontwikkeld wordt uh, en nu is het ik, druk op de Ik knop. zou ja. absoluut niet terug willen naar het analoge. Uh, ik word ontzettend blij als ik een foto in de krant zie staan, in de papieren krant. Uh, maar ik, het is heerlijk als je inderdaad uh, een nieuwsfoto hebt, je maakt een foto. En uh, hup, hup en weg en dan een uur, half uur later staat hij online of wat, of wat dan ook. Dat, maar kwalitatief, ja. zit daar verschil in? Nee. dus nee, ja, het oude handwerk en zeg maar, tegenwoordig de digitale nee, de, de camera's zijn zo goed geworden en, en nog wel beter misschien. Dus je blijft niet hangen in het verleden wat dat betreft? Ik blijf niet hangen in het verleden. Nee, nee. Ik vind het heerlijk om, uh, ik, heb, ik heb nog één analoge camera als nostalgie, gewoon, die doe ik nooit weer om te laten zien. Ja. Maar als ik ben met, uh, ik heb ons uh, toen mijn kinderen kleiner waren een keer een uh, een soort spreekbus gegeven in de klas van wat, wat doet je vader? Nou, dan kwam ik aan met een rolletje, met een negatieve, zei wat is het jongens? Wat is dat? Ja, ja, mijn, mijn kinderen wisten dat dan, maar dat is logisch. Ja. Maar, ja, dus nee, ik blijf dan een hele vooruitgang graag. En je Jou. vertelde dat je zoon uh, is geïnteresseerd in, in fotografie, maar ook uh, video. Video, ja. Niet. Is dat iets wat je zelf ook uh, mee ontwikkelt, of is dat meer van zijn generatie? Ik, ik zou dat eigenlijk meer moeten doen. Ik doe het nu ook meer, zeker in corona bedoel, ben ik iets meer gaan videoen en dingen. Maar hij is daar, ik, omdat ik alle spullen wil hebben, ook qua software. Hij, maar als ik een filmpje maak, en, film is één, maar edit is twee. Uh, maar waar hij in twee uur een heel mooi filmpje edit en in elkaar zit met muziek, doe ik het twee dagen over. Bij spreken. Dat gaat wel iets beter nu, maar ja. dat doet hij ook vaak voor mij. Dus, uh, ja, mooi. Ja, dat, kan ja, kan goed. Ja. dat kan hij heel goed inderdaad. En uh, ja, het blijft hartstikke leuk, en, maar zoals laatst ook met de sneeuw. Dan lag er een pak sneeuw op het SQI en dan, uh, ja, dan ga ik met de uh, drone een filmpje maken en dat uh, editen edit we, edit we samen en dat, uh, ja, dat heeft het SQI dan helemaal uh, via zijn social media kanalen weggestuurd en dat is heel goed bekeken, uh, dat filmpje, ja. dus uh, en dat zijn leuke dingen. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Ja. Dus voorlopig, voor, voor net zoals bij meerdere gasten die we hebben gehad. Is de naam Schotanus nog niet uit het uh, racewereldje verdwenen? Ja, voorlopig niet, want het is niet zo'n heel uh, veel voorkomende naam. Dus als ze zeggen Schotanus. Nee, ja, met de oh, opvolging staat klaar. Die op zich staat klaar, maar als hij wat anders gaat doen, dan, hey, uh, duurlijk. Maar ik denk wow. dat hij altijd wel blij, zal blijven fotograferen of filmen. Ik, het ik denk zo mag de filmwereld zit, in, in het filmwereld zit iets meer toekomst dan fotografie ja. denk, voor hem op zijn leeftijd. Dus maar dat... de passie voor uh, de autosport en uh, fotografie of filmen is hem in ieder geval uh, wel ingegeven. Absoluut, ja, dat is hem ja. zeker ingegeven. Ja, ja, en daar ben jij verantwoordelijk voor? Daar ben ik verantwoordelijk voor, ja. <laughs> ja, ja, Heb, want, uh, ja. Is verder iets wat ik vergeten ben te vragen waarvan je zegt nou, dat, dat moet ik absoluut kwijt of dat wil ik kwijt? Nee, ik, ik, ik prijs me gelukkig dat ik uh, toen ik zei ja. nou, dat ik al vanaf mijn jeugd op het skriek kom. Ik, ik, zei, ik zei altijd ooit tegen al mijn tante, toen ik 8, 9 was, ik, ik ga ooit jullie huis kopen. Dat is niet gelukt, maar ik ben wel in komen wonen. Ja. Uh, ik heb nog geen van dat ik hier ben komen wonen, uh, vanuit Friesland. En, nee, en het uh, wordt steeds moeilijker om hier een huis te vinden, dus wees wel blij dat je... Het huis dat ik heb ga ik in principe pas weg als, we gaan, ja. dan ga ik pas weg als mijn kinderen de deur uit zijn. Ja. zeg ik altijd maar, we wonen heerlijk in Zandvoort. Um, of je gaat het splitsen voor je kinderen? Ja, ja nee, want, ja, misschien weet ik niet, ja. maar ik, ik, ga, ik ga voorlopig niet weg uit Zandvoort, ik vind het hier heerlijk. Ja. Ik, vind, ik prijs me gelukkig dat ik op het QI echt, uh, ik, ik, ik voel het echt op mijn thuis een als het als het ijs ligt ga ik schaatsen op het op het en en en en als ik moet werken dan. Uh dan loop ik weer met een smel langs de banen ja. te fotograferen. In de nee, mooie ik, natuur. Het is geen echt werken wat je doet hè? Eigenlijk niet. Nee. Het is je hobby <laughs> je vakmatig de, uitvoeren. Het is eigenlijk een hobby. Nee, het is ook een hobby uitvoeren ja. op mijn werk. En ja, ik, ik kan er goed van leven. Ja. Of leuk van leven. Fantastisch. Ik, ik vind het heerlijk. Dus, ik denk dat veel mensen hier zijn. Ik heb nog één vraag. Zit je zometeen als altijd de Formule 1 doorgaat? Ook op de tribune. Heb je kaartjes met andere woorden? Ik heb kaarten. Of het werk? En ik hoop dat ik gewoon aan het werk ben. Maar ik heb ook kaarten. Ik heb voor de hele familie kaarten gekocht dat we in ieder geval vrijdag met z'n allen door de duinen kunnen banjeren. En als ik gewoon aan het werk ben, dan gaat mijn schoonvader met, met mijn vrouw en de kinderen naar uh, na, na, na, na, na de ski toe. Oh, je hebt sowieso kaarten, natuurlijk. Ik heb sowieso je... kaarten, ja, ja, nou, ja, ja. maar ja. Maar wat ik zeg, uh, Formule 1 sowieso, of je er makkelijk tussen komt. Ik, ik, ik ga ervan uit, ik hoop dat ik voor het ski aan het werk kan zijn, voor het ski ja. zelf. Uh, maar, Ah, je weet niet of met corona nog zo, want nu is de pers ook gereguleerd hoeveel er mag komen ja. op de schie, of Op bij de Formule 1 races. Uh, maar ga, Erik Wijs heeft toch ook ja. nog wel een vinger in de pap? Daar ga ik wel vanuit. En die zal ervoor zorgen dat jij als huisfotograaf. Ja, maar in ieder geval... ik, denk dat, ik denk dat er aan, dat er aan Erik heel, veel, heel, heel, heel vaak aan Erik's jas wordt getrokken voor jou, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Dat, dat, en, dat denk ik ook. Maar ik dus wil ieder op mijn eigen kracht gewoon zeker, uh, ja. daaraan het werk kunnen zijn. En, uh, want Erik, u wordt toch al genoeg als je ja. Denk ik ik heb je een kaartje, heb kun je dit Dat regelen? denk ik ook wel, ja. Dat weet ja. ik wel zeker. Ik ja. denk dat Jan Lammers ook wel het nodig heeft. En Jan, ik en alles. Ja. Dus uh, ik wil gewoon op mijn eigen kracht. En, Zo is het, uh, dat, ja. Ze, ze bellen me nu ook uh, als er onverwacht uh, iets ja. is op het circuit. Van, Chris, kun je even komen? Dan kom ik ook. in. Uh, ja. ik kom 3-4-5 uh, september ook, ook heel graag. Ja. Want. Ik hoop dat u uh, uh, op de Formule 1 hele mooie foto's kunt maken. En dat we daar met z'n allen van kunnen gaan genieten. Ik hoop dat het doorgaat met of zonder publiek. Nou zonder publiek zal het niet doorgaan. Maar met publiek waarschijnlijk wel. En ik hoop dat u met uw hele familie erbij zit. En dat u de meest fantastische foto's maakt. Ik hoop dat we er sowieso met z'n allen bij kunnen. Dat ik erbij zit met mijn familie. Want dan kan iedereen lekker ja. bij zitten met, met, met 100.000 mannen op drie dagen lang. Achter elkaar. En als het zonder publiek. Dat, dat, ik hoop het niet en ik verwacht het ook niet. Nee. En of ik er aan het werk bij ben. Ik ben sowieso aan het fotograferen. Zand, want wat er ook gebeurt. Het, blijft, het wordt een unieke weekend. Een unieke Absoluut. week. Absoluut. Bedankt voor uw gesprek en veel succes verder. Dankjewel. Succes. Tot ziens. Tot ziens. En dan nu het volgende gesprek met wederom een bijzondere gast. Welkom. Wij zijn uh, wederom aangeland in het Zandvoortsmuseum... waar deze opname plaatsvindt. Normaliter ons thuisvonk is het HDMZ. Maar wegens de omstandigheden konden we daar niet zijn. Maar het bevalt hier ook prima. Koffie is goed... En het is dus makkelijk, want onze volgende gesprekspartner is uh, iemand die hier werkt. is Gerardo. en ik waag me even niet aan je achternaam. Dat ga jij zeggen en uitleggen wat daarmee van doen is. Nou, dat wil ik best wel uh, doen. Het is niet echt moeilijk. Mijn achternaam is Eibersen. En uh, na de onderzoek heeft uitgeleerd dat uh, dat uit Duitsland afkomstig is... En een andere tak van mijn familie die gaat terug naar uh, oude vertrouwde Visterslaai uit uh, Harderwijk en omstreken. En die waren in de... 18e eeuw in ieder geval uh, werkzaam in de visserij op de Zuiderzee. Maar dan zit je hier goed in Zandvoort? Ja, wat dat betreft zit ik hier zeker goed. Uh, ja, ja. ja zoet-zout water. Het is even een tegenstelling natuurlijk, maar ja. er zijn bepaalde lenken natuurlijk. En je bent in Zandvoort geboren? Ik ben niet in Zandvoort geboren. Ik kom van de zandgronden. Ik ben in uh, Arnhem geboren, of beter gezegd in Oosterbeek. NM. Een hem. Een RM, oké. Maar dat doet het niet voor de wereld voor mij. <laughs> ja, maar ook Bijna buitenland, sorry. Bijna buitenland. Het ja. is dus heel ver weg, RM. <laughs> Echt heel ver weg voor hun antwoorden. Maar we hebben je gevraagd hier omdat jij uh, bij de lokale VVV werkt. Ja. En in, uh, in, in, uit hoofden daarvan verzorg jij rondleidingen, zowel in het Nederlands als in het Duits in de Amsterdamse waterleidingduinen, Klopt. Een groot natuurgebied hier direct in de buurt. En waar wij nieuwsgierig naar zijn... zijn eigenlijk uh, drie elementen. De ontstaansgeschiedenis, van hoe is zo'n gebied ontstaan? Wat gebeurt er nu? En eventueel wat, wat, wat, wat jij daarin doet aan rondleidingen? Maar we beginnen met begin. Hoe is dit gebied ontstaan? Miljoenen jaren geleden. Ja. Zover hoeven we niet terug te gaan. Nee, maar, we, we zullen het iets uh, korter houden. Zo is dat. Kijk, als we bijvoorbeeld 10.000 jaar teruggaan um, en je vergelijkt dan de kaarten van Nederland van nu met uh, vroeger, dan zie je dat dat totaal anders is. Uh, water had nog veel meer invloed uh, als dat het nu heeft. Uh, grote delen van Nederland uh, bestonden nog niet. Uh, het IJsselmeer bestond nog niet. Je had een Flevo meer. Maar dat was veel kleiner en uh, qua vorm uh, veranderde dat ook elke honderd uh, jaar kan je wel zeggen. En, uh, niks lag er eigenlijk vast. Water had grote uh, invloed. Uh, dijken waren er in die tijd nog niet. Dus uh, wat dat betreft uh, was het hier aan de kust ook totaal anders. Je kan zeggen in uh, het Holocene, 10.000 jaar geleden hebben we het dan even gemakshalve over, had je periodes van uh, transgressie dat de zeespiegel uh, steeg. En uh, naarmate de zeespiegel dus steeg, uh, verdween er dus ook steeds meer uh, land onder water. Toen al, toen steeg de zeespiegel al. Toen ja. steeg de zeespiegel okay. al, ja. En uh, doordat die zeespiegel steeg en de oprukkende zee van grote invloed was, werd er steeds meer zand aangevoerd. En kreeg je op een gegeven moment ook uh, plekken die boven de zeespiegel uitstaken. En je had dus ook periodes van uh, regressie, dus dat de zeespiegel uh, naar beneden ging, dat de zee zich uh, terugtrok. En die hoge gelegen gebieden die werden begroeid. Uh, dat ging spontaan. Uh, het zand werd goed vastgehouden. En op die hogere gronden, die uh, stroomruggen kun je wel zeggen, is ook de eerste bewoning in deze kontreiën ontstaan. En dan niet direct hier op de plaats waar Zandvoort ligt, maar dan gaan we toch een stukje het binnenland in. Uh, we gaan Haarlem voorbij en dan kom je bij Stompentoren. Nee? En daar heb je nog uh, van die hoge stroomruggen. Die het meest uh, eigenlijk in het binnenland liggen, waar dat mooie kerkje ook uh, ja, op is gelegen. Kennelijk. En uh, daar is eigenlijk in deze regio uh, de eerste bewoning uh, ontstaan. En um, ja, later ontstonden er nog veel meer van die stroomruggen, ook weer richting westen, omdat de zee zich terugtrok. Um, de begroeiing kon daar meer uh, doorgang vinden. Um, en op die manier is dit gebied eigenlijk uh, ontstaan. En als we dan naar de Romeinse tijd uh, gaan, uh, was het eigenlijk op dat moment uh, dat er een uh, ononderbroken duinerij uh, ontstond. Dus dat de zee niet meer via stroomgeulen en dergelijke het binnenland in kon dringen. En op dat moment kun je een beetje spreken van dat mensen droog achter een... ...vorm van een duinerij uh, konden wonen. En dat was in de Romeinse tijd uh, eigenlijk ook al zo, dus uh, begin van onze jaartelling. En in die tijd zijn er ook al uh, ja, bewoningsresten uh, aangetroffen. Niet alleen van uh, inlanders, om het zo maar te zeggen, van uh, uh, boertjes die in, in het uh, duingebied leefden. Maar ook de Romeinen hebben zelf uh, uh, vestigingen gedaan in het uh, duingebied. Uh, Velze was bijvoorbeeld een, een belangrijk fort. Uh, van Waaruit uh, ja, een deel van Engeland is veroverd. Uh, en dat had je ook bij Katwijk. Daar had je de Brettenburg. Uh, dat was een heel belangrijk steunpunt uh, voor de Romeinen. En uh, ja, in de loop van de tijd is dat natuurlijk verdwenen. Maar er zijn nog uh, tekeningen uit de 17e en de 18e eeuw overgebleven. En als het dan laag water was, dan kon je dus een heel eind uh, in zee bij Katwijk nog de resten van dat Brittenburg uh, zien liggen. Dus het was best wel een uh, boeiende tijd om dat uh, te gaan bestuderen. En. Um, die duinen, daar gebeurde eigenlijk uh, honderden jaren heel weinig mee. Dat lag daar maar te liggen. Het lag daar maar te liggen. En um, voor wat betreft Zandvoort kreeg je dan uh, rond 1200 dat er toch uh, mensen zich gingen vestigen in de duinen. Want je had daar een uh, plek waardoor je heel makkelijk vanaf het strand dus het binnenland in kon gaan. Een voorde. Dat was eigenlijk een laag gelegen uh, deel, in, in dit geval een natuurgebied, zodat je dus makkelijk van de ene plek naar de andere plek uh, mm. kon komen. En dat was eigenlijk het begin van het ontstaan uh, van Zandvoort. Er zich daar uh, vesters, wat, wat boertjes die uh, probeerden wat te, uh, te doen in het uh, stralen duinlandschap. En men leefde van de jacht. Dat waren, waren eigenlijk de belangrijkste vormen van uh, ja, bestaansmiddelen, om het Welke te dieren werden er toe geschoten voor het uh, diner? Uh, voor het diner? Ja? Uh, je zegt van de jacht. Uh, er er leefden in die tijd al uh, damherten, uh, ja. want uh, die zijn niet inheems. Die zijn in de Romeinse tijd eigenlijk al uh, ingevoerd vanuit uh, uh, Centraal, of uh, Kleine Azië moet ik zeggen. Hmm. Dus eigenlijk het huidige Turkije, dus... In die tijd had je dus ook al. Daar uh, komen onze herten vandaan. Ja, immigranten uit die, uit die streek die hier naartoe kwamen. Die werden door de Romeinen hier dus. Uh, dus ze zijn helemaal niet oorgericht, die herten. Wat zeg je? Ze horen helemaal interessant voor thuis. Uh, eigenlijk horen ze hier niet, maar. Uh, maar ze verloop... zijn aardig ingebeurd, kan je wel zeggen. Ja, precies. Na verloop van zoveel <laughs> eeuwen zijn ze aardig ingebeurd. Ja, ze hebben een cursus wapen. Ja. Okay. Dat, datzelfde geldt eigenlijk ook voor konijnen. Die horen hier ook niet thuis. Je vindt misschien wel schattige diertjes. Een beetje ook? veel vooral. Een beetje veel, inderdaad. Maar die werden dus vanuit uh, Spanje hier, uh, geïntroduceerd. Ah, okay. Ook door de robijnen en ook uh, voor wat betreft de jacht natuurlijk. Uh, hm. En dat soort, dat soort beesten werden dus... Uh, en ik hoorde je net zeggen ja. over uh, dat het een voorde, eerst, hè, dat de mensen door de duinen, door een voorde konden lopen. Ja. Ik kom uit het woord Zandervoorde vandaan. Ja, dat komt het naam Zandervoorde vandaan. En als je dus in Nederland een, een, een, een naam tegenkomt van een dorp of een stad met een voorde, dan betekent dat eigenlijk een doorwaardbare plaats die daar ergens ja. in de buurt moet zijn. Een geul of zo. Een geul, ja. ja, ja. Bijvoorbeeld in, uh, laat ik het dan even over de achterhoek hebben. Daar heb je Bredevoort. Dat was dus een uh, doorwaardbare plaats, of een plaats waar je droge voeten hield als je door de moerassen heen moest. Ja, ja. Dus op die manier kun je heel vaak. Uh, plaatsnamen herleiden. En wanneer kwam nou het moment, er, dus we hadden bewoners die jaagden op herten die niet van onszelf waren, maar geïmporteerd en konijnen die ook geïmporteerd waren. Maar op een enig moment, er kwam bebouwing, denk ik. Maar op een enig moment stonden er hekken. Hoe, hoe is dat dan? Wie heeft dat allemaal gedaan? En waarom? Oh, je bedoelt, we gaan een stukje verder in de geschiedenis. Maar ik weet niet hoe ver we nu zitten, 1200? Ja, nee, precies, rond 1200 was de enige bebouwing. Uh, en er hielden dus mensen hier bezig met visserij, maar to, toen had je dus nog geen hekken eromheen. Nee. Uh, <laughs> maar dat kwam eigenlijk later, um, want de adel, uh, de feodale adel, die uh, beeldt zich een aantal grote privileges voor. Die uh, gebruikte het gebied dus voor de jacht. En uh, de gewone man, gewone vrouw, die had daar dus eigenlijk niks te zoeken en die mocht dus ook niet uh, op die beesten jagen. Daar stonden grote uh, boetes op, dus dat was eigenlijk alleen aan de adel uh, voorbehouden. Dus uh, er gebeurde verder weinig, alleen af en toe is er een jachtpartij. Maar aan de andere kant was het gebied uh, ook van strategisch belang. Want we hadden de graven van Holland, uh, eigenlijk het begin van het ontstaan uh, van Nederland, als je ver in de geschiedenis uh, terug zou gaan. Maar die uh, had op een gegeven moment toch een groot deel van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland uh, in bezit gekregen. En uh, aan de Binnenduinrand uh, werd een grote weg aangelegd. En die liep ruwweg uh, gezegd vanaf Alkmaar tot aan Den Haag, Stravenhagen, waar dus de graven van Holland uh, huh? resideerden. En uh, langs die uh, uh, strategische weg lagen een aantal belangrijke plaatsen natuurlijk. Haalem, Leiden, noem maar op, maar ook uh, belangrijke kastelen. Uh, Kasteel van Bredrode bijvoorbeeld, uh, Market in uh, Heemskerk. En dat waren allemaal belangrijke uh, steunpunten voor die graaf om die belangrijke weg dus uh, te controleren, want uh, daarover uh, ja, daar, daar ging het economische leven eigenlijk over. Want dat was in feite de enige belangrijke weg in het hele gebied. Uh, hartstikke belangrijk voor de handel natuurlijk. Ja. Dus uh, op dat gebied werd het dus ook wel eigenlijk uh, belangrijk, maar dan echt aan de randen. Dus dat was... Uh, een belangrijke plek dus... Uh, voor de ontwikkeling van het uh, gebied. En uh, het gebied werd pas... E echt belangrijk. Um, dan gaan we even met een reuze stap... de geschiedenis door. Nou, uh, je, je komt van 10.000 jaar geleden. Dus ja, daarom gaat dat natuurlijk Het gaat, gaat snel, hè? Ja, precies. <laughs> um, maar wat ook interessant is... als je dan rond uh, 1850 aankomt... Um, dan wordt het gebied... echt belangrijk, wat, uh, Onder impulsen van uh, Jacob van Lennep. Ken je wel als bekende schrijver bijvoorbeeld. Ik ken Gijs van Lennep, maar dat is weer wat anders. Van Lennep. He? Gijs van Lennep, de autocoureur. Ja, precies. Maar die, die, die, die, die schreef alleen maar autoboeken. Want ja. dit ging meer uh, historische romans en dergelijke. En Jongheer Bernard, allebei ja. toch al bekende namen in Zandvoort. Ja, zeker. Die hebben op een gegeven moment... Uh, ontdekt dat er uh, zoet water te vinden was in het uh, duingebied. Dus in, in uh, wat we nu Amsterdamse Waterleiding Duinen noemen. En die dachten, we kunnen daar wel eens een mooie investeringsmaatschappij voor uh, oprichten. Uh, en we gaan dat uh, exploiteren. Want in Amsterdam, uh, dat dijde er dus in de 19e eeuw behoorlijk uit. Uh, Mede onder invloed van de Industriële Revolutie, de eh, eerste spoorlijn eh, tussen Haarlem en eh, Amsterdam. Dus eh, de bevolkingsgroei die nam daar toe en men had grote problemen daar met, eh, met, met drinkwatervoorziening. Want dat werd voornamelijk uit uh, de grachten gehaald en ja. Uh, je had nog geen. Uh, Waarmee ze ook hun uh, ontlasting lieten en, uh, ja, en Niet en zo fris. Fabrieken die uh, loosden alles erin. Dus, uh, uh, uh, veel ziektes vonden er plaats in Amsterdam. Uh, cholera, noem maar op. Ja. Uh, uh, epidemieën. En ja, dat wilde men natuurlijk uh, ondervangen uh, door zuiver drinkwater. Want daar kon je al een heleboel problemen mee uh, oplossen. Ja. Dus na veel geharrewar en gehakketak lukte het dus om een investeringsmaatschappij op te richten om dat zoete water te exploiteren, wat dus onder de duinen te vinden was. En in 1853 was het zover. Uh, toen heeft onze koning Willem III, bijgenaamd de gorilla, die heeft de eerste spade in de grond gestoken dus, uh, om dat hele systeem uh, te ontwikkelen en te exploiteren. En uh, wat wel grappig is, die spade is nog steeds te zien in het uh, bezoekerscentrum, uh, de ja. Oranjekom. Daar is een klein uh, museum aan het bezoekerscentrum gevestigd. En daar is die eerste spaten dus nog steeds uh, te bewonderen. Die onze Donna, drie, Willem III dus uh, in zijn handen heeft Maar gehad. toen heeft Amsterdam dat stuk gebied ook gekocht. Toen of? heeft Amsterdam dat uh, gekocht. En, da en daarom zijn we het nu gewoon kwijt. Daarom, uh, het ligt in Zandvoort in feite. Ja, over drie gemeentes is het uh, ja. verdeeld. Over Bloemendaal, Zandvoort en ook een deel nog Noordwijk. Maar het gebied is uh, in feite eigendom van de gemeente Amsterdam. Ja. Dus als je daar bezoekerscentrum belt, uh, dan moet je ook echt 020... Ja, nou ja. Uh, ik heb het in dit, ja. ja. Dus het is uh, echt Amsterdams uh, gebied... En ze hebben daar dus uh, verschillende uh, ja, technieken toegepast, uh, met verdeelvijvers, irrigatiekanalen. Um, water, uh, in het begin werd het water gewoon uh, opgepompt, want uh, zoetwater uh, is lichter dan zoutwater, dus dat blijft in feite op de zoutwaterbel hangen. In de ondergrond mm -hmm. en men heeft dat dus omhoog gepompt uh, en vervolgens uh, getransporteerd naar Amsterdam. Aanvankelijk met paard en wagen en dan kon je bij de Haarlemmerpoort in Amsterdam voor een cent uh, een emmer zuiver drinkwater kopen. Mm -hmm. Maar ze hebben ook snel weer een, uh, een goede waterleiding aangelegd om het systeem uh, ja, te vervolmaken en uh, op die manier dus uh, meer. Zuiver drinkwater naar Amsterdam uh, te transporteren. Meest die voor dat drinkwater oneindig? Uh, niets is oneindig in nee. ons leven. Hè? Nee, want uh, op een gegeven moment uh, hebben ze het toch uh, ook uh, op een grotere schaal toegepast. En heeft men ook water vanuit de Rijn uh, in het gebied geïnfiltreerd. Ze hebben allereerst een, ah. uh, in de Loosdrechtse Plassen een, een van die plassen als spaarbekken ingericht. En vanuit daar wordt dus het water nu in de Amsterdamse waterleiding uh, gepompt. En dat maakt dan een hele reis uh, ja. door die irrigatiekanalen, bezinkanalen. Uh, dus de handel in water was, was zo florerend dat er werd water uh, ja, ja. ingekocht... Zeg maar, om uh, maar om ja. te kunnen voldoen aan de leveren aan Amsterdam. Precies. Dus dat uh, wa water kwam eigenlijk uit de Rijn. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn uh, Duitse gasten... Als jullie Heineken bier drinkt, uh, nee, dan Kieruim. drink je in feite uh, dus Duits water. Hier op het Duits water. Maar die wateren, die zijn nog steeds eigendom van de gemeente Amsterdam en worden geëxporteerd door het waternet. Door het waternet. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Dat is een, uh, ja, dus de maatschappij die. Uh, het transport en de uh, controle op het uh, water hierin. Uh, maar die investeringsmaatschappij die heeft het ooit gekocht. Welk, wat was dat voor de investeringsmaatschappij? Uh, dat, dat was een private onderneming van uh, uh, Jacob van Lennep en uh, Jonkheer Badaard onder andere. En die is ook, ja. dat eigendom is overgegaan naar de gemeente Amsterdam? Dat op op Amsterdam, enig moment? Op enig moment overgegaan, ja. En vanaf welk moment is de gemeente Amsterdam begonnen om dit, zeg maar. ...te exporteren ook voor toeristen, publiek? Uh, dat is um, eigenlijk uh, um, wat mij het meest bekend is uh, vanaf de jaren zeventig geweest. Toen begon men uh, uh, met allerlei restricties, want uh, het milieu en de natuur, ecologie uh, kwam toen al langzamerhand uh, in zwang en vooral van uh, uh, sinds de jaren tachtig kreeg je dat natuurlijk uh, steeds meer, want uh, het woord ecologie uh, werd steeds populairder en kwam je steeds vaker overal in tegen. Uh, en op een gegeven moment hebben ze ook besloten om daar in het gebied zelf natuurontwikkeling uh, ja, als belangrijkste factor uh, te zien. Uh, dat betekende dus dat de jacht los werd gelaten. En men liet de natuur uh, in feite zijn gang gaan. En ja, er de, de leefden uh, oorspronkelijk uh, iets van 85 of 100 uh, damhertz in het gebied. Ja, en als er geen, geen regulatie is, geen regulering. En uh, die beesten die hebben geen natuurlijke vijanden. Dan uh, gaat het natuurlijk snel. Dan is uh, moeder natuur er snel bij om... Uh, en dan kom je in zo'n situatie waar we nu al een aantal jaar mee is zitten. Ja, dat er eigenlijk veel te veel zijn. Dat er gewoon ja. veel te veel is. Ja. Ja. En ja. toen hebben ze op een gegeven moment uh, ja, toch besloten om het gebied uh, te omheinen, Want, uh, ja, Want het de, werd gevaarlijk. Ja, de druk... Uh, van het grote aantal herten, dat werd veel te groot voor het gebied. Uh, in de herfst en de winter was er veel te weinig te eten voor die beesten. Dus wat gingen die beesten doen? Die gingen het gebied uit, want uh, damherten in Zandvoort zijn hartstikke slim. Die hadden al heel snel in de gaten dat aan de oostzijde van het gebied uh, bloembollenvelden liggen. En laten uh, damherten nou dol zijn op uh, ja, bloembollen. Dat ja. vinden ze heerlijk. Ik vind ze heerlijk. Uh, ja. Dus die velden die werden geplund, boerenkwaad natuurlijk. Maar ja, wanneer is die Wanneer hebben ze dat hek omheen gezet? Wanneer, uh, ze hebben de, al in de jaren 70, 80 geprobeerd dat, is lang dat te doen. Ja. Maar in het begin hebben ze gewoon een aantal goed. fouten gemaakt: dat die hekken gewoon veel te laag waren. Ja, precies. Ja, die sprongen er Ja, want ze moeten uh, rugweg gezien 2,40 meter hoog zijn. En de, dan kan je verhinderen dus dat hekken ja. naar buiten komen. Ik kan me herinneren dat ze ongeveer de hels waren: zo 1,20 meter. Ja, precies. Ja, Hoe groot is het gebied eigenlijk? Dus 8, 6, 36 of 3800 uh, hectare. Ja. Dat, dus, is, dat is een, het is een groot gebied, gebied om, ja. om, om lekker te wandelen, absoluut. Ja. ja. Ah, Moet je nog even hebben? Uh, de ontstaansthistorie nu. Um, ik stel voor om. Um, we hebben eigenlijk nog twee items. Om daar een andere keer aan aandacht van te besteden. Dat we zeggen, we sluiten dit nu af. Ontstaansthistorie is van de waterlijnduinen. Maar we komen nog terug. Met een deel 2. Voor, voor deel 2. En dan hebben we het over. Uh, wat gebeurt er nu en wat zijn er allemaal mogelijkheden voor toeristen en dergelijke. Uh, tot zover in ieder geval enorm bedankt voor de uh, uitgebreide inlichting over het ontstaan van de... Precies wat ik bedoelde. Was heel boeiend en bedankt. En uh, we komen nog met een tweede, uh, tweede editie van deze uh, Amsterdamse Waterleiding daarin. Er is nog veel meer te vertellen. Ja, ja, ja, ja, tot zover nee, bedankt. Ja. Dankjewel.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 of stuur een e-mail naar info.dezandvoortpodcast.nl Zo'n merkwaardig verschil is, mensen. Het verschil van de volksliedjes. Daar hoor je ook iets van de aard in. Kijk, de Fransen die hebben van die. van die. Van die makkelijke volksliedjes. Luchtig, légère. Bijvoorbeeld. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is heel simpel. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, tout en rond. En, en nou, nou wil ik niet kritisch zijn, mensen. Maar ik vind... Ik vind onze volksliedjes vind ik lang niet zo, uh, zo leuk. Ik vind, ik vind om, als ik eerlijk mag zijn... Ik vind eigenlijk... Ik kan me er altijd over ergeren. Ik vind dat wij stomme... Uh, uh, liedjes zingen, vind ik, hoor. Uh, hoe, hoe, wat denkt u nou bijvoorbeeld van zo'n liedje als... Dat gaat naar Den bos toe. <tie> ik kan me niks schelen, Ik wil het wel zingen, maar... Uh, ik vind het een stomme tekst. Wat, wat, wat is nou dat gaat naar den Borsten? Wat, wat is dat? Wat is dat? Ik, ik vraag me dan toch af, wat gaat er dan naar den Borsten? Dus op zijn minst zou ik wat meer informatie willen hebben. Hè, voor ik een dergelijke stupide tekst. ...in het openbaar of voor de televisie ten beste zou willen geven. Ik vind dat wij stomme liedjes zingen en ik kan me daar geweldig over opvinden. Hoe vindt u nou zo'n liedje van... ...wie zal dat betalen? Het is dus zo oer-Hollands. Zo, zo krenterig ook meteen. Er moet wat betaald worden en er is meteen paniek. Wie zal dat betalen? Dus nooit eens een vent die zegt: "Weg, oh, ik betaal het hele jaar." <lacht> het, het zijn stomme liedjes die ik kan me daarover opwinden. En van je hela hola, <lacht> hou er de moed maar in. Ik wil het wel doen, mensen, maar waarin dan? Waarin? Het is zo onduidelijk allemaal. En, en toen ik een kind was, moesten we op school zingen: vogeltje: wat zing je vroeg. Dat vind ik ook zo typisch die Hollandse bemoeizucht. Ja. Laat dat beest zingen ik kan jou zeggen. Ja. Zo'n dier gaat niet op de klok kijken, mag ik al zingen. Hè? Ja. En het is ook niet waar wat we zingen, mensen. Het is, we zingen gewoon: het is niet waar. Langs berg en dal klinkt horengeschal. Nooit gehoord. Het is niet, want dit zijn rare, onduidelijke zinnen. Daar komen de schutters. Daar komen ze aan. Weet u waar ze aankomen? Ik weet het niet. Ze zullen, ze zullen huis wel ergens aankomen. Er zijn het schutters voor. Maar waarom wordt dat niet gepubliceerd? Ik vind een we stomme liedjes zingen. Zolang als ik leef zingen we in Nederland Sari Marijs. Wat moet ik met de mens? Die vent zingt nou nog. Oh breng me terug. Die had al lang weg kunnen zijn die man. Lang. Er gaan twee vliegtuigen per dag dames en heren. Twee vliegtuigen per dag. Ja. Maar hij moet gebracht worden. Ik vind stomme liedjes. Alle eentjes zwemmen in het water. Heeft u een alternatief misschien? Bim bam beieren. De koster lust geen eieren. Kan mij dat schelen? Neemt hij mijn kaas? Stomme gedoe. Het regent, het zegent. De pannen worden nat. Daar zijn ze toch voor? Sorry dat ik me zo stoop te winden, maar ik kan er niet tegen. En wa waarom zingen we alles vijf keer? Lang zal die leven, lang zal die leven, lang... Dat is lang zal uit. Ben je niet doof? Leven hoog, hij leven hoog. Leven hoog, hij leven hoog. Ja, ho! Dat is vijf hoog, weet je dat? Nou? Ja, maar mensen, het is toch te gek als je erover gaat nadenken? Het is toch belachelijk? Het is toch belachelijk? Het is toch belachelijk? We zijn, we zijn, we zijn toch een intelligent volk? Waarom alle zes... Kijk eens. Engelsen, Engelsen die zingen bijvoorbeeld... He's a jolly good fellow. Nou, dat vind ik duidelijk. Dan weet je waar je aan toe bent. Hij is een bijzonder aardig jongen. He's a jolly good fellow. En dan krijg je als tweede regel... He's a jolly good fellow. Dus dat is min of meer een bevestiging van wat in de eerste regel is gezegd. En dan krijg je als derde regel. He's a jolly good fellow. Dus het is tenslotte toch dezelfde flauwekul als wij.